Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Co-piloot Lubitz, die in maart opzettelijk een vliegtuig van Germanwings liet neerstorten... bezocht in de maand voor zijn daad zeven verschillende artsen. Volgens justitie in Frankrijk waren daar drie psychiaters bij. De laatste vijf jaar van zijn leven zag Lubitz 41 dokters. Enkele van de artsen vonden dat Lubitz geen vliegtuig zou mogen besturen. Dat konden ze alleen niet aan zijn werkgever vertellen... omdat artsen in Duitsland een geheimhoudingsplicht hebben co liet de Airbus A320 van Germanwings neerstorten in de Franse Alpen tijdens een vlucht naar Düsseldorf. Alle 150 inzittenden kwamen om het leven. Het ROC Leiden heeft snel 18 miljoen euro nodig. Anders is de MBO-school volgende maand failliet. Minister Bussemaker heeft dat gezegd in de Tweede Kamer. De school is in grote financiële problemen gekomen... door onverantwoorde vastgoed aankopen in het verleden. Op het ROC Leiden zitten 9000 leerlingen. Bussemaker wil de instelling redden... door maximaal 40 miljoen euro vrij te maken. Maar de Kamer is daar kritisch over... en wil onder meer weten wat een faillissement van het ROC zou kosten. De Griekse publieke omroep ERT is weer terug na precies twee jaar. Vanochtend om zes uur begonnen de uitzendingen van tv-zender ERT1. In 2013 werd de Griekse publieke omroep vrij plotseling opgedoekt als bezuinigingsmaatregel. De sluiting leidde tot felle protesten, ook van de EBU waarin de Europese publieke omroepen samenwerken. De terugkeer van ERT was een van de verkiezingsbeloften van de linkse regeringspartij Syriza. De Nederlandse hoogleraar Laura van het Veer heeft in Parijs een Europese uitvindersprijs gekregen. Ze kreeg een European Inventor Award voor haar Mamaprint, een test die het verloop van borstkanker voorspelt. Zo kan worden bepaald of chemotherapie zinvol is. Dankzij de test hoeven nu 20 tot 30 procent minder vrouwen een lange en zware behandeling te ondergaan. Al meer dan 40.000 vrouwen in 34 landen hebben baat gehad bij de test van Van het Veer. Het weer ook vanavond zonnig met een afnemende wind. Morgen opnieuw zonnig bij 25 tot 30 graden. Op de wadden is het wat koeler en tegen de avond is er kans op een onweersbui. Dit was het. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar Zfm. live. Zfm. Met. met nu Alternative FM. leuk als je op een gegeven moment uh, zo'n mailbox hebt. Uh, dan komt van alles en nog wat in. En ook uh, de jongens van Stillwave hebben op een gegeven moment gezegd, ja, ook wij hebben een nieuwe single en uh, wil je hem uh, eventjes... Nou ja, uh, prima. Uh, bovendien, de jongens zijn ook geweest hier. Uh, welkom bij deze uh, reguliere Alternative FM. Want uh, we zijn al inmiddels uh, twee uur bezig. We hebben de Young Folk net uh, gehad. Uh, zo dadelijk gaan wij uh, Dylan Zonnevan van Low Eric Sound System introduceren. Want hij heeft uh, meegedaan aan de Rob Agdo Award in Haarlem. Dus uh, dat, uh, dat zo dadelijk. Maar we hebben natuurlijk ook muziek. En dit is een van de mensen die we hier ook gehad hebben. Hier is Gabby Lieve. En uh, dit doet ze samen met Jake Reus, Oftewel in Nederland heet hij gewoon Jaap Reesema. Hier is Hide and Seek. Oh, oh, Gezeik houdt even op. ook nog mensen die zichzelf uitnodigen en hij is er één van, Mirko Haarmans. Uh, het leuke is dat hij uh, aanstaande zondag uh, weer uh, te horen is uh, tijdens het straatfestival, het straatmuzikantenfestival in, uh, in Lelystad. En daar zullen ook de heren Fransen en Van Piekeren uh, te horen zijn. Dus uh, dat wordt uh, volgens mij wel een beetje een gezellig uh, verhaal uh, eerlijk gezegd. Um, inmiddels is hij ook uh, hier bij ons uh, binnengekomen. En dat is uh, Dylan van uh, Low Erect Sound System. Hé, hey, Dylan. Hey. Ja, het uh, dreigde uh, even bijna mis te lopen van u. Ja, 11 bijna juni. Wel, ja. Bijna wel. 11 juni hadden we dan wat al. Ja, het was al in februari ja. dat we dat al hadden afgesproken. Maar goed, uh, dan zie je op een gegeven moment. Uh, dan heeft iedereen het uh, vreselijk druk met, uh, met eindtoetsen en jij dus ook. En dan schiet ineens die 11 juni een keer door jou. hoofd. Ja. En wat was de mazzel dat wij uh, toch uh, jou hier in, uh, in de studio mogen hebben? Uh, nou, eigenlijk is mijn... Uh, ik ga met de auto naar school. Ja. Ik word gebracht elke ja. dag. En die stuk is ja. eigenlijk ook toetsweek, maar ik kon niet naar school. Nee. Anders had ik je niet <laughs> Dus, Dus uh, je hebt nog iets, uh, geloof ik ook iets, staan in, uh, in de computer. En uh, je hebt ook een setje, geloof ik, uh, ja. bij je. Nou, dus, dus, ik, dus, dus we gaan je uitdagen om, om even een, een, een stuk te laten horen. Nou, ik geloof dat het wel een, een lang stukje is, hè, denk Bro, ik. Ja. zijn een paar nummers ook. Nou, dan kunnen we de... de wat wat waaien zich, Marcus? Wat, uh, ja, ja? Ik, zit, ik zit hier gewoon heel handig naar nou ja, de gebarentalen van na de volgende plaat. nemen. Oké, okay, nou, dan doen we er nog eentje. Nou, dan doen we er nog eentje. Ja, want ik denk, uh, dat, is, dat is regie uh, gewoon in de OPR. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, jij hebt het afgelopen seizoen meegedaan aan uh, de Rob Akda Award. Klopt. Wat, uh, wat vond je van die ervaring dat je erbij uh, mocht zijn? Het uh, is sowieso heel tof. Ja? Uh, gewoon een hele ervaring om met een uh, groep live je eigen werk uit te voeren. En mm -hmm. dan, dat je dan de, in de kleine zaal al mag staan van patronaat dat je de publieksprijs pakt... en de jury de beste publieksprijs vindt... dat je ineens de grote zaal in mag. En ja. dat was echt bizar. Ja. Want dan, ik kom daar zelf normaal als publiek... en dan sta je daar als artiest op een podium. En dan heb je ook zoiets van... oké, okay, zo ziet het er dus uit als je op het podium staat. Ja, ah, dat, dat maakt het wel heel... Ja. Uh, um, en jouw muziek is... ja... Het is niet echt. Uh, het is een beetje meer. Een uh, de, de, de, de, beetje de Baptistachtige Gaat het een beetje op, geloof ik. Hè? Baptist is echt ja. de winnaars uh, van. Ja, uh, zij, van... zij geven me ook wel. Uh, ik stuur ja. alles wat ik. Matthijs en Dimitri. Matthijs en Dimitri, <laughs> ik, uh, zij, ik stuur wel heel veel dingen op die ik maak naar hun. En dan krijg ik feedback of zo. En ze vinden het vaak ook gewoon tof. En, ja? Maar het is wel. Uh, wat ik bij Baptist heb, dat, dat ze meer een. Um, het is allebei een niche kant van de elektronische muziek natuurlijk, ja. maar wat, wat, uh, wat ik bij Baptiste heb, dat het zeg maar iets uh, mainstream kan je noemen, dus het iets meer mainstream is dan wat ik maak. Ja. En wat ik maak is echt de uh, vaagste ding ooit maar, Ja, ja oké, okay, maar goed, dat maakt niet uit. Jij ja. hebt, hebt ook een kant van de electro, heb jij uh, opgezocht? Ja. We uh, hadden stilweef net. Uh, voordat we Marcus ook uh, weer de gelegenheid uh, stellen om hier uh, achter de, de microfoons en uh, de, de techniek uh, plaats te nemen, ga ik nog één ding doen. Over Electro gesproken, heb jij wel eens van Southbound gehoord? Nee. Nee, uh, Rufaida uh, komt uit Rotterdam. Uh, ze is op een gegeven moment naar Kopenhagen gegaan. Hij heeft uh, een aantal muzikanten daar ontmoet. Twee stuks. En ook uh, heeft ze in dat uh, kielsog zijn er ook Nederlanders meegegaan. Ook uit Rotterdam hebben daar uh, het werk opgenomen. Morgen is de EP-presentatie in Rotterdam. En dan uh, gaat ze weer terug vanuit Kopenhagen weer terug naar Nederland. Dus, okay. uh, maar het is dus eigenlijk van oorsprong toch meer een Nederlandse band dan een Deense band. Uh, maar goed, uh, luister zelf maar. Hier is uh, Feathers. Uh, ik zei het al, 12 juni dan, uh, gaan, uh, zij, uh, gaat zij haar uh, EP presenteren. Uh, Southbound met, uh, uh, met Rufaida in de, de gelederen. Hier is uh, de, de single eigenlijk waar het allemaal draait is Feathers. zal zij haar EP Open Water presenteren. Ik heb het over Rufaida en haar uh, muzikale vrienden van Southbound uit Rotterdam in de kleine kantine van Theater Walhalla. Dat is uh, op Katendrecht. Het voormalige Katendrecht. Ik uh, ga uh, kijken naar links en dan uh, ga ik uh, kijken of Dylan... Ja, die is helemaal klaar. Dus uh, uh, kijk ook naar achteren of Mar Marcus is ook klaar. Nou, dan dus zou ik zeggen Get uh, going. Here's Low Enix Sound System. Oh! I'm from the truth when the truth won't let me lie. Right next to you, That were harder. I remember the taste of bitterness. Won't you help me, my father? Help me fall in the love that I have missed. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right next to you. We're living alsof je gewoon uh, naar een aflevering van Ziet zit te luisteren... maar dan uh, gewoon op de donderdagavond... hebben uh, het ook maar eens een keer uh, gewoon geprobeerd. Maar uh, het is altijd wel heel erg leuk... als je op een gegeven moment ook een, uh, een professionele mixer uh, hier uh, hebt staan. Hier is uh, Low Edit Sound System. En wie zit daarachter? Dylan van. Uh, nee. ik, ik geef er een beetje een sollicitatie voor je geven <lacht> voor vrijdagavond. Uh, die, uh, die jongens die zullen wel met barend, uh, daar aan uh, de, de boksen zitten, denk ik... Van, Waarom hebben we die gast niet? Nou ja, goed. Uh, gaat hem vragen, zou ik zeggen. Ja. Um, wat was dit? Uh, gewoon een aaneenschakeling van allerlei nummers die jij uh, verzameld hebt. Ja. Verwerk jij nou dat ook in datgene wat je, uh, nou ja, wat je in februari hebt gedaan bij, uh, bij, de, uh, bij de Rob hackwell Of niet? In welke opzicht bedoel je dat? Nou ja, of is het dan, uh, is, ben je dan echt creatief met, uh, met eigen samples? En, uh, dat ja, je dat, dat is echt alleen eigen dingen. Juist. Uh, maar is dit, dit, dit is echt uh, meer het uh, verhaal uh, zoals jij eigenlijk uh, bent. Uh, zoals jij eigenlijk uh, begonnen bent gewoon, ja, met, uh, draaien. gewoon met draaien. Ja. Voorbeelden? Chesto? Nee. Niet? <laughs> uh, ach, ik noem maar wat. Nee. <laughs> dus ja. um, mijn grote voorbeelden qua muziek, dat zijn toch wel Fink, Bonobo, Death Mouse en Underworld. Oh. Underworld ja, Underworld. ja, ja, ja. ja. Dat, dat haalde ik van wel een beetje uit. Uh, dat is een beetje een voorliefde voor. Dat is jaren negentig een beetje ook. Ja. He. ja. Ik heb zo'n gezien in Paradiso dat uh, het allereerste album integraal aan het spelen waren. Daar was jij natuurlijk hartstikke blij mee. Yes. Nou, Marcus had ook nog even chaos een foto gehaald. Uh... Ja. Ja. Ik ja. kan niet genoeg opnemen voor zo'n uh, ja. voor zo'n lange sessie. Dus oh, dat nou, gaat me helaas niet worden. Oké. Okay. Nee. Nou. Uh, we gaan zo direct nog, uh, nog een keer genieten, maar dan in twee uur. Dus uh, ja. dat is zo, zo dadelijk. Maar we hebben natuurlijk ook nog even wat uh, vooruitzichten voor morgen. Want morgen in de kleine zaal gaat uh, Jerusa haar EP presenteren. Ze was hier in uh, april, de 30e. En dit is haar single. En dat nummer dat heet Rabbit Hole. Dat hij ook nog wat fans heeft, dat, dat uh, bewijst uh, hier wel uh, in uh, deze studio. Uh, dus Low Eric System gaat uh, zo direct nog uh, wat uh, nummers achter elkaar draaien. Tussen 9 en 10. Dus wie weet, gaan we dat uh, nog allemaal straks uh, meer en meer daarvan horen. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, tot aan het uh, nieuws: hebben we er nog eentje. En dat is een zomersplaatje. Hier is Wilfie en Omar. En daarachter zit bijvoorbeeld Ramon de Wilde.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 so much